...met het NOS-journaal. Vertegenwoordigers van het bijna eens over de prijs. In april heeft Moskou de gasprijs verdubbeld. Rusland dreigt de gaskaan dicht te draaien... ...als Oekraïne het gas van de maand juni niet uiterlijk morgen betaalt. Guido van Woerkom vindt dat hij voldoende mandaat heeft om nationale ombudsman te worden. In het tv-programma Buitenhof zegt hij daarvoor nadrukkelijk gekozen te zijn. Wel heeft hij overwogen de functie niet te aanvaarden als de stemverhouding dichter bij elkaar had gelegen. Van Woerkom kreeg donderdag 91 stemmen van de 150 stemmen in de Tweede Kamer. Hij vindt dat hij niet echt beschadigd is in de procedure, maar van Woerkom vindt wel dat hij een flinke kras heeft opgelopen.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 Ja, we kunnen toch echt zeggen, Albert-Jan... de nieuwe single van Michael Jackson. Jawel, hij heeft een nieuwe single... samen met Justin Timberlake. Yo, the love never felt so good. Welkom bij Delen. En laatste uur weer van Zandvoort op zondag. Eerste Pinksterdag 2014. En in het laatste uur de volgende onderwerpen. De vaste items allereerst. Rond de klok van half vijf het dier van de week. En die luisteren daar Spat.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 Dat was een stukje van uh, Billy Joel en de Uptown Girl. We schakelen weer uh, live over uh, naar Jovenesse. Want Joop, je hebt nieuws voor ons. Ja, zover nieuws. Um, Net ging bij mij langs de, de, de uh, jeep van de Redemigade van de Post Noord... met toeters en bellen. Er is um, iets aan de hand bij een strandafgang aan de boulevard de Vervoosje... Um,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 to you. Dat was Avicii en Addicted to You.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 Telefoon te bereiken op 571-3888, 571-3888. Of kijk even op www.dierenthuiskennenwalland.nl. Ook deze stakkers, zogezegd, verdienen een thuis. Dat wat betreft het dier van She's de week. She like a rainbow. she glow. Generate sun will rise and love will shine. Now while showing her magic smile and dreams come true when she goes na na na na, na, na, na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 En op het moment dat Botman mij belde, stond het 1-1. En Zandvoort moet dus gewoon. Gewoon tussen aanhalingstreken. Griekspoort moet, moet winnen van Meuvels. En dan moet Zandvoort ook nog de twee dubbels winnen. Ik denk dat het bijna een onhaalbare kaart is. En dan ben ik niet defensief, echt niet. Maar eh, dit wordt vreselijk moeilijk.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 En ja, dan, dan schiet je toch een aardig end op eigenlijk, denk ik. En hetzelfde gebeurt bij Lobbelaar en er, gebe, er gebeurt Leimonius. Andere topteams van Nederland. En, en, en, en Sandvoort, dat uh, is, uh, ik wil niet zeggen armwastig, maar doet het wel goed in mijn ogen. En ik denk dat de KNLTB, de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond, oftewel de, de, de Overal de, uh, Bond, er uh, uh, goed aan doet om daar eens een keertje paal en perk aan te stellen.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 We zijn al wat on the beach. Oh, oh, lekker hoor. Genieten van het heerlijke zonnetje hier in Zandvoort. Drankje erbij. Oh, helemaal niet vervelend. Geniet er met z'n allen van, joh, de, de single van Chris Ria. En on the beach van Zandvoort natuurlijk. En vergeet vooral je radio niet mee te nemen hè, als je net het strand toe gaat. Dus bijvoorbeeld ook morgen, want morgen zijn we er ook gewoon weer. Met onder meer de Pinse Races op het circuitpark Zandvoort.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 Gehad, hè, met deze plaat van Doemaar en Nee, Wat mij betreft, uh, een van de betere platen van deze groep. We kunnen hem helaas niet helemaal afdraaien. Want uh, jij hebt nog, uh, nogal nieuws, uh, Albert Jan. Ja, even drie updates, uh, luisteraars. Allereerst uh, het golfen uh, en dan hebben we het over Joost Luiten in Oostenrijk. Joost Luiten is als derde geëindigd met één slag achterstand op de twee winnaars. Uh, Luiten heeft dus min 11 En er uh, wordt dus een play-off gespeeld tussen de Zweed. Michael Lundberg en de uh, thuis lokale favoriet uit Oostenrijk... Bernd Wiesberger. Nou, Luid heeft zijn titel dus niet kunnen prolongeren... maar hij heeft toch verdienstelijk derde geworden... in het Oostenrijkse Lioness Open. Dat was wat betreft golf. Dan gaan we naar Roland Garros. Uh, de eerste set was gewonnen door Djokovic met 6-3. En in de tweede set werd twee maal uh, uh, achter elkaar de opslag gebroken...